Koningin Beatrix is begonnen met een nieuwe consultatieronde... nu de formatiepoging voor een rechtskabinet is mislukt. Morgen komt oud-informateur Opstelten voor een debat daarover naar de Tweede Kamer. Op de effectenbeurzen is de stemming nog steeds positief. Vrijdag gingen de koersen al omhoog na meevallende werkloosheidscijfers in Amerika. Vanochtend sloot de Nikkei-index in Japan ruim 2% hoger... en nu staan ook de Europese beurzen weer op winst. Door de goede cijfers uit Amerika is de angst voor een nieuwe recessie verminderd. De nieuwe omroepen WNL en Poont zijn vandaag begonnen met hun uitzendingen. WNL zendt ochtends het tv-programma Ochtendspits uit. Poont is s'avonds te zien met Poon News. Ook bij de oude omroepen verandert er veel. Zo is het NOS Jeugdjournaal begonnen met ochtenduitzendingen. Vanavond beginnen Nieuwsuur, de opvolger van Nova en Uitgesproken. Een actualiteitenprogramma van afwisselend WNL, de EO en de VARA. Bijna alle films en tv-series die ooit in Nederland zijn gemaakt, zijn over een jaar op internet te downloaden. Drie organisaties uit de filmwereld zijn daarvoor het project Filmotech gestart. Het gaat om meer dan 1200 films en honderden tv-series. Het downloaden van een oude film gaat een euro kosten, een nieuwe film kost 5 euro. Wat tv-series gaan kosten is nog niet bekend. Het weer, droog en zonnig bij zo'n 20 graden... waardoor de wind lijkt het frisser, morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM.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 darkest night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 Een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zandbrit. a seven nation army